1 uur. NPO Radio 1 met Patrick Lodiers en Jeroen Stomphorst. Soms vallen dingen gewoon mooi samen en dat is vandaag gebeurd, want er is hier goud gewonnen door Nuis en dat goud zit natuurlijk ook in het Nationaal met Jan van der Putten. Na zijn gouden medaille op de 1500 meter was die vandaag ook de snelste op de 1000 meter. Kjeld Nuis vond het zelf allemaal bijzonder spannend. Ik stond niet helemaal lekker met mijn schaats. ik voelde het ijs breken onder me, er hadden zoveel jongens ingestaan en.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 Kjeld is de achttiende medaille voor Nederland op deze Spelen... en de achtste keer goud. Het zilver op die duizend meter was voor de Noor Lorensen en het brons was voor de Koreaan Kim. Kaj eindigde eindigt als zesde en Koen Verwij werd negende. De beheerder van het hoogspanningsnet, Tenet wil de komende tien jaar 28 miljard euro investeren. Het bedrijf dat in handen is van de staat... steekt 22 miljard in hun netwerk in Duitsland... en 6 miljard in Nederland. Jeroen Brouwers van Tenet, goedemiddag. Goedemiddag. Waar is dat geld voor bedoeld? Wat moet daarmee gebeuren? Uh, dat is uh, bedoeld voor uh, het hoogspanningsnet op land... en zowel in Nederland als in Duitsland... als ook uh, het hoogspanningsnet... Een beetje raar misschien, hè, maar het, uh, ook op zee. Hè. In Duitsland en in Nederland worden heel veel grote offshore windparken gebouwd voor de, voor de energietransitie. En wij zijn uh, zowel in Nederland als in Duitsland uh, degene die uh, al die stroom vanuit zee uh, op het net op land uh, moeten krijgen. En uh, ja, dat soort investeringen kosten uh, kost heel veel geld. Uh, vorig jaar hadden we een investeringsportfolio van 25 miljard voor de komende 10 jaar. En dit jaar hebben we dat iets verhoogd vanwege die energietransitie naar 28 miljard voor de komende tien jaar. Allemaal om de economie duurzamer te maken. Ja, het is heel wat geld. Wie gaat dat betalen eigenlijk? Uh, nou ja, dat, dat, zeg maar, hoe we financieren, dat financieren, uh, uh, uh, zoals bedrijven normaal hun investeringen financieren. Dat is een stukje eigen vermogen en een stukje vreemd vermogen. Hè, wat uh, lenen op de, op de kapitaalmarkt. Uh, uh, uiteindelijk worden dit soort uh, kosten, uh, dat is in Nederland en, en in Duitsland eigenlijk een beetje op dezelfde manier uh, geregeld, die worden verwerkt in de tarieven. Uh, en de, uh, en ja, de verwachting is dus ook omdat wij deze investeringen doen, he, dat is altijd zo, dat wordt verwerkt in de tarieven. Uh, en 5% van wat u en ik betalen uh, voor onze elektriciteitsrekening, uh, dat zijn ongeveer uh, de kosten die dan uh, naar Pennet gaan. Ja. Dus de consument moet betalen. De consument werkt ook steeds vaker zelf stroom op. Bijvoorbeeld met zonnepanelen. Wat gebeurt er met die stroom? Wat kunnen jullie daarmee? Nou, Daar kun je uh, heel creatief mee omgaan. Uh, dat, geldt ook, uh, dat geldt voor zonnepanelen, maar dat geldt ook voor uh, diep-energie. Kijk, op dit moment is het zo. Uh, een van onze belangrijkste taken als hoogspanningsnetbeheerder is dat wij de balans tussen wat er op het net wordt gezet aan elektriciteit... en wat er af wordt gehaald, hè, de vraag aan het aanbod... Dat die in balans is. Als dat niet in balans is, dan, hè, dan krijg je het Blackhands. Nou, die balans die regelen we nu met uh, conventionelevencentrales... centrales, kolencentrales, gascentrales, soms ook nog kerncentrales. Yeah. Uh, maar voor de toekomst, in de buurt daar, die duurzame toekomst... zullen die uh, centrales steeds vaker verdwijnen. Dus hebben wij geen instrumenten meer om die balans goed te handhaven. Nou, dat kun je doen met elektrische auto's, dat kunnen we doen met zonnepanelen en dat kunnen we ook doen met, uh, met de inzet van de windenergie. Dus eigenlijk eh, de ja. balanshandhaving op ons net, waardoor wij allemaal gewoon lekker stroom thuis krijgen uh, bij consumenten thuis en bij bedrijven, die balans. Hoeft je hoeft helemaal niet per se met een conventionele gas of coze ah. te doen. Dat kan ook met de van elektrische auto's en zonnepanelen. Daar komt de consument... Ja, dat is echt wel revolutionair. Eh. Ja. ja, en daar, komt, daar kan de consument ook geld uitdienen van 350 euro per jaar. Ja. Ja. Meneer Brouwers van Tennet, ik dank u wel voor de uitleg. In Italië neemt het geweld in de aanloop naar de parlementsverkiezingen toe. Die zijn volgende week zondag. Gisteren raakten in Turijn zes agenten gewond... toen die terechtkwamen in gevechten tussen neofascisten en linksradicalen. En er zijn meer incidenten, vertelt correspondent Mustafa Marghali. Gisteren bijvoorbeeld werd in Perugia een communist neergestoken. Uh, dat, dat wordt gezien als een reactie uh, op wat de dag daarvoor was gebeurd. Een neofascist in Palermo die door acht mensen werd vastgebonden... en tot bloedens toe in elkaar werd gebeukt. En uh, meerdere politici hebben vanwege hun ideeën voornamelijk over migranten... Kogelbrieven in de bus gekregen. Dus ja, het gaat uh, wel steeds vaker fout, ja. Deze week waarschuwde de Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken... dat de maffia de verkiezingen probeert te beïnvloeden... om zo een stem te krijgen bij de samenstelling van de nieuwe regering. Minister Grapperhaus staat achter de onkostenvergoeding van 2 ton... die de weduwe van crimineel John Mierenmet heeft gekregen... in ruil voor het terugbetalen van 6,5 miljoen euro crimineel geld. Kamerleden hadden Grapperhaus gevraagd... of die deal wat hem betreft wel door de beugel kon. De politie heeft de hoop opgegeven dat een Roemeense matroos... nog levend uit het water wordt gehaald in de haven van Moerdijk. De man is gisteren waarschijnlijk overboord gevallen... toen hij bezig was het dek van een Nederlands schip schoon te maken. Opnieuw is een Russische sporter op de winterspelen betrapt op doping. De piloten van het bobslee-team is positief getest. Eerder werd een Russische curlingspeler al betrapt. De Russen doen onder neutrale vlag mee aan de spelen... juist vanwege eerdere dopingschandalen. PSV'er Lozano mist zondag de topper tegen Feyenoord. De tuchtcommissie van de KNVB heeft hem voor drie wedstrijden geschorst... vanwege de rode kaart die hij zaterdag kreeg. Lozano kan nog in beroep, maar zondag mag hij sowieso niet spelen. Het NOS Journaal. De Europese top vandaag in Brussel met als hoofdonderwerp de nieuwe EU-begroting. Landen als België hebben er geen bezwaar tegen als de begroting zo'n duizend miljard over zeven jaar nog wat omhoog gaat. Maar premier Rutte staat op de rem. Hij wil niet nog meer geld in die pot. Correspondent Thijs Ade ving de regeringsleiders op. Het is een eerste objectief dat is De Belgische premier Charles Michel die arriveert iets eerder dan Rutte hier op de top. Vandaag staan ze dus oog in oog met elkaar. Rutte is de man die zegt: nee, de EU begroting hoeft niet omhoog. Charles Michel is wat flexibeler. Nou benieuwd hoe Charles Michel er vandaag ingaat. Het gaat om geld, heel veel geld. In mijn ogen is het een voorgaande vraag, omdat uh, dat is niet enkel een kwestie van bedrag, maar dat is ook een kwestie van wat zijn de prioriteiten. Overigens had premier Michel gisteravond al een soort van voordiner georganiseerd op een kasteeltje in Brussel. Aanvankelijk was daar Rutte niet voor uitgenodigd. Natuurlijk nou, vragen hoe dat zit. Nee, ziet u niet, hij was uitgenodigd. En, uh... maar, ik ben zeer dat de aan de concours Onzin, zegt Michel. Ik had hem wel uitgenodigd. Maar het verhaal is nu. Nee, ze hadden geen ruzie. Er is gewoon een foutje gemaakt door een ambtenaar. Ik vind dat we binnen de bestaande budgetten. geld moeten vrijmaken voor ja, moderne zaken. zoals de buitengrensverwaking, innovatie. Eh, dingen zoals de aanpak van eh, cybercrime, waar we ook Europees moeten werken. Dat kan binnen dat budget. Premier Rutte hier en daar duiken al berichten op dat het gaat om een megalomane EU-begroting. Nou, weet u, elke nou dag gewoon eens rustige termen opplakken. Volgens mij geven we een hoop uit met z'n allen in Europa. Uh, daar zijn ook goede redenen voor, maar dat bedrag hoeft niet te stijgen. Dan kunt u mij erop afrekenen dat ik mijn uiterste best zal doen om dat te voorkomen. Een Amerikaanse gevangene is op het laatste moment niet ter dood gebracht. De gouverneur van Texas besloot de doodvonnis van Thomas Whittaker om te zetten in levenslang. Vooral op verzoek van Whittakers vader. Whittaker was ter dood veroordeeld omdat hij zijn gezinsleden wilde laten vermoorden. Om zo zelf de erfenis te kunnen opstrijken. Zijn moeder en zijn broer werden bij de aanslag gedood. Zijn vader overleefde het. En die heeft zijn zoon vergeven. Hij zei dat hij opnieuw slachtoffer zou worden... als de staat zijn zoon zou executeren. En de gouverneur van Texas heeft de straf daarom omgezet in levenslang. Het is acht over één, het weer, vrij zonnig. Het wordt twee tot vier graden bij een stevige noordoostenwind. Morgen verandert er weinig. Vanaf zondag is het overdag tegen het vriespunt. A ah, en de bij verkeersinformatie Er zijn technische problemen bij de Beneluchttunnel, Op de A4 daarna Rotterdam. In beide richtingen is de tunnel dicht. Op de A7 Groningen-Herenveen, een half uur vertraging bij Hoogkerk. Op de A12 Duitse grens Utrecht, een autoband bij Knapen-Waterberg. Vanaf Duiven staat 4 kilometer file. De rechterrijsthoek is dicht van de A13, daarna richting Rotterdam bij Rotterdam Airport. Vanaf Delft-Noord staat nu 6 kilometer.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 rechtstreeks vanaf de Olympic Oval in Zuid-Korea. Met Patrick Lodiers en Jeroen Stomphorst. Maar het even geleden zinderde een uurtje terug. Want de duizend meter ging toch naar een Nederlander. Kjeld Nuis is de nieuwe olympisch kampioen. Een dubbelslag voor hem na zijn zege op de 1500 meter. Hij was net eventjes sneller dan iemand uit Noorwegen. Ja, hij haalde het net niet. Havert Lorensen uit Noorwegen. Zijn tijd was 400ste langzamer dan die van Olympisch kampioen Kelt, Kelt Nuis uit Nederland. Wat een strijd. Noorwegen Nederland. Steven Dalenboud ving Lorensen zojuist even op. There was an incredible race that led to silver. Can you possibly be disappointed? No, it's is de the fastest race I've done and eh uh, ja, yeah, I'm 400ste van een seconde Behind, but I won the 500 by 100 of a second. So win some, lose some. But if I've lost the 500 by 100 of a second and then this one by 400, then it would be a little bit disappointing. But a gold and a silver, that's yeah, really good. Goud en zilver is sowieso goed. Hij is niet teleurgesteld, vertelt hij. De 500 meter won hij met een minimaal verschil en nu verliest hij met een minimaal verschil. Um, was it, how nerve-wracking was it to watch the race of Kjeld Nuis? it was really yeah it was exciting uh, he had a great opener i guess it was the fastest of his life and that was for me too i think uh, and then he lost a little bit on the first lap but he and i guess he was 300 of a second ahead going into the last lap and then he gained a hundred on the last one so it, it was really exciting to watch because he he said dat was leading by 0.1 de green and then it was 0-0 uh, going into the last turn so i was i was hoping but he did an amazing job. ja hij hoopte natuurlijk het was een exciting race het wij vonden het opwindend om te kijken naar die race van Kjelthuis en uh, ja, hij verloor dus uh, op een paar honderdste terwijl hij toch gelijk lag He? In die laatste bocht. Maar hij zegt over Kjeld hij he did an amazing job. Ja. Mooie reactie hoor. Als ik met een honderdste de 500 verlies, dan mag ik niet zeuren nu over 400ste. Ja, ja groots. Kan het ook zijn dat hij denkt dat hij misschien toch niet zo eager was als uh, bijvoorbeeld toch Nuis? Hij, omdat hij het gaat wel nee, in handen had? Nee, dit was gewoon zijn, dit was een waanzinnige rit. Dit kan hij. Dit was. Uh, dit was... Dit was een man in topvorm die een toprace neerrijdt, hoor. Dat is echt... Uh... Maar verlies is makkelijker te verteren. Als je het verlies mag noemen, een zilveren medaille. Nou ja. uh, verlies is makkelijker te verteren dan... Uh... Als iemand anders gewoon net ja. even beter is, nou dan, is, uh, dan is dat te accepteren. Ja. En als je nog goud in de tas ja. hebt en iemand anders gewoon echt uh, net een stukje beter is. Het zijn maar kleine verschillen, maar dat zijn we in het schaatsen gewend, hè. Het is gewoon een punt. Dat kan het verschil maken. Maar dat is, uh, dat is tijd. Dat is rijden tegen de tijd. Dus uh, dat accepteert. Ja, hij kan zichzelf helemaal niks verwijten. Dit was... Dit was een prachtige race om te zien. En dit was ook een prachtige strijd om te zien, zo'n duizend meter. Dit is waar een stadion van in vervoering raakt. Waar wij in van vervoering raken. De tijden die neergezet worden. Komt hij er overheen? Ja, nee, dat, is, dat vind ik prachtig om te zien. Ja. Ronald, Ronald Mulder. Uh, ja, we hebben je al eventjes gehoord. We hebben je ook al even gehoord natuurlijk, over jouw uh, 500 meter. Is dat dan een race die je terug wil zien eigenlijk? Ik heb hem nog niet teruggezien. Nee. En dat wil je graag zo houden als ik jou zo hoor. Nou, op... nee, of... niet helemaal. Ik denk dat ik dat uh, nog wel ga doen deze week. Ik, ja, je moet toch kijken waar, uh, waar ging het dan mis. En dat, dat heb ik voor mezelf wel uh, het idee. Maar uh, ja, uiteindelijk, ja, ja, het is nu nog... Is, we zitten nog op de spelen. Wat dat betreft zou ik graag alvast naar China gaan. Maar, uh, ja. Waarom ben je uh, er niet naartoe? eigenlijk? Nou... Want het WK-sprint is daar. Klopt. En jij loopt hier toch een beetje verloren rond misschien. Met je ziel nou, die arm. Ja. Het waren niet bij spelen. Nee, dat klopt. Alleen uh, hier kun je wel heel goed trainen. En ik kan hier gewoon op het ijs op. Okay. En uh, om nou alleen in China te, te gaan zitten. Ik weet niet waar ik dan vrolijker nee. van word. Nee. Dus, ja. <laughs> nee, jij zei van, ik weet wel waar het mis ging in mijn race. Ja. Kan je dat nog een keertje uitleggen? Nou, het was gewoon allemaal te gejaagd. Schaatsend gaat het gewoon niet, uh, niet meer zo goed uh, ja, dan voordat ik uh, ziek werd. En... Uh, en dat merk ik gewoon. Ik heb echt die, uh, die, die kracht die om, om echt met uit vermogen te schaatsen, die mis ik. Dus ik kan op zich wel diep zitten, maar dan zijn de afzetten... gewoon op de timing is niet lekker... En uh, wat je ook vooral in die rit ziet is dat ik dan gewoon juist iets te hoog zit. Uh, en vooral bij uitkomen eerste bocht, daar verlies ik gewoon zoveel snelheid en. Maar hoe, hoe werkt het dan? Want je, je, je weet dan dat je te hoog zit. Ja, nou, dan ook al of niet? Ja, je voelt, ik voelde tijdens mijn rit heel goed dat ik de eerste bocht uitkwam. En dan dat kom je iets op je punten. Nou ja, dat voel je gewoon als schaatser. En ga je dan forceren? Het uh, oh, is niet goed, is niet goed. Ja, je, je, ik dacht nog juist, hè, goed op de timing blijven, goed blijven schaatsen. Dat had ik op het OKT ook. En, uh, en toen reed ik natuurlijk een hele goede rit. Nou. Uh, vanuit de, ook de, vanuit de binnenbaan. Dus hè, die rit had ik echt voor mezelf gekopieerd. Uh, en dan merk je gewoon dat hij niet lekker gaat. En dan blijf je gewoon ja. vechten en, uh, en dan blijf je gaan. Maar je, je voelt inderdaad gewoon dat je, dat je niet met een, uh, met een superrit bezig bent. En, en voor het journaal van 1 uur uh, vertelde je al over Kai Verbij. Jouw ploeggenoot ja. natuurlijk uh, geblesseerd geraakt. naar Salis met OKT. Jij bent natuurlijk ook ziek geweest aanloop de naar deze spelen. Jullie hebben allebei uh, ge nou, was gezeik niet zo, gehad ja. gewoon. ja, en, nou ja dat, is, dat is ook gewoon zo. En dat is... Uh, dat is ook frustrerend, hè? want je gaat in zo'n traject. Je weet uh, dat je geplaatst bent voor de ja. Spelen. Uh, Kai gaat een heel ander traject in uh, ja, dan naar mij, en, uh, of dan ik. En, ja. uh, en, en dat merk je ook gewoon in die training. Kijk, uh, Daarom ben ik ook wat later hierheen gekomen. Kon ik zo lang mogelijk met, uh, met Daidai, met Michel, met Thomas, uh, met Pim en met Martijn. Gewoon allemaal de jongens van onze ploeg trainen. Ja. Um, ja, en dat had ik ook gewoon nodig. Want Kai zat in een ander traject. En toen wij hier kwamen, ja, dan... Uh, Kai was ook nog een beetje verkouden. Dus dan heb je ook alweer dat je niet samen echt lekker kan trainen. Dat ja, miste was je ook allemaal een beetje jouw niet, uh... team, of niet? Want dat hoorden ja, we ja. van Kjeld Nuis ook. Die bedankte zijn team ook. Die zei: ja, we hebben zo lekker samen getreed. Die zijn hier ja. bijna met z'n allen natuurlijk. En, en jullie niet. Ja, goed. Dat, dat, ja, maar het is zoals het is. Dus uiteindelijk, uh, ja. he, je wil altijd... Uh, uitsluiten dat aan dat soort dingen kan liggen, dat je een toprace rijdt. Het is natuurlijk niet ideaal geweest, dat klopt. Stefan, jij zit de hele tijd te knikken. Volgens mij begrijp je het verhaal volkomen. Ik begrijp het verhaal helemaal volkomen. En ik, uh, ik denk ook dat als sporter... en wil je aan de ene kant... Uh, ben je altijd een beetje, tenminste, ik had het ook sterker. in, het merk bij Ronald ook... dat je een beetje terughoudend wil zijn van ja, ik was, was ziek inderdaad. Maar ik weet hoe, hoe shit dat gewoon kan zijn. Ronald is, is ziek geweest, ik heb het zelf ook meegemaakt een keer eerder. En mensen denken misschien van ja, een paar weken geleden ben je ziek geweest... Maar om dan uh, die timing weer terug te vinden... om dan echt weer lekker te schaatsen zoals je daarvoor deed... Uh, misschien ben je fysiek al wel redelijk richting 98, 99 procent. Ja, maar je dat gevoel al op het ijs, dat, wat Ronald, wat ik precies hoor, dat krijg je niet helemaal terug. En ik vind het Vancouver, ontzettend... Vancouver, was dat? Vancouver heb ik het meegemaakt. Maar het, het is gewoon heel rot als je dat gewoon mee moet maken. En het, ja. het is wel heel ik snap, frustrerend. Het is heel frustrerend. Thuis, ja. Ja, dat, ik snap helemaal wat Ronald zegt. Ja. En jij kan dat goed verklaren? Uh, uh, ja. dat, dat, die die rit die dan niet goed gaat. Maar kan je hem ook opbeuren? Ja, nou ja, dat <laughs> denk ik niet. Ik weet het niet. Ik, ik heb Ronald dat berichtje gestuurd na de tijd. Oh ja. uh, maar weet je, op dat moment moet je het zelf gewoon verwerken. En je hoopt uh, dat je misschien uh, alle mensen, uh, zelfs de familie en iedereen... Uh, proberen hem te, te steunen daarin. En ja, je moet daar toch echt even doorheen bijten. Het is echt een zure appel waar je ja, even is, doorheen moet bijten. Je rijdt natuurlijk gewoon de zevende tijd. Uh, ja. dan niet, maar dat is natuurlijk... Hartstikke goed. Dan, dan zie je ook echt dat het op die details aankomt. Dat jij net niet lek, zo'n lekkere voorbereiding hebt is ook gereden. Zo. Ik, ik heb ook het gevoel dat ik er dichtbij weer ben. Ja. Alleen het is gewoon te, te vroeg om echt mee te kijken. Als ik heel eerlijk kijk, hè, de race ging niet super. Mm -hmm. uh, ik maak gewoon fouten. En, en als ik die niet had gemaakt, ja, wat had er dan ingezeten? Nou, gewoon niet de eerste of tweede tijd. Die gasten reden gewoon ontzettend hard. Ja. En, uh... Dat is dan wel een beetje iets dat je denkt van, ja, oké. Okay. Nou, eigenlijk, ja, ja dat klopt. <laughs> nu wel. Maar aan de andere kant... Ja. Nee, ook weer niet. Kijk, uh, uh, in de wereldbeker ging het gewoon hartstikke goed. De helft van de ritten stond ik op het podium. je was en, uh, de meest constante. Uh, ja, voor Erfurt stond ik eerst in de wereldbekerklassement. Omdat ik uh, gewoon het meest stabiel was. Uh, nou, tijdens Erfurt was ik dus ziek. En uh, heeft Loris hem ingehaald. Ja, dat wordt vermijden. En dat is dan ook weer meteen waar ik... Ja, je moet dit gewoon op een gegeven moment verwerken. En ik moet ook weer door. En uh, in die zin, uh, we hadden het net ook over China. Volgende week is daar ja. het uh, wereldkampioenschap sprint voor mij. Ja, dat is de enige manier om het, uh, om het toch weer zo goed mogelijk uh, draaglijk te maken. En dat klinkt allemaal heel zwaar misschien voor mensen die niks met, uh, met topspen... maar voor ons was dit gewoon het moment om het ja, te laten tuurlijk. zien. En uh, er zijn natuurlijk heel, heel veel ergere dingen in de wereld. Maar ja, dit is gewoon uh, de, de spelen. En hier wil je alles ja. eruit halen. Ja, Stefan, jij, jij weet hoe het is om, uh, om diep in de put te zitten. Ja, ja nou, dat, uh, dat ook, maar uh, zeker. Maar ja, laten we ons concentreren op deze race van Ronald. Uh, ik weet ook hoe het is om, om, om ziek te worden inderdaad voor zo'n race. En het is gewoon, je wilt, Ronald is ook een beetje bescheiden inderdaad. Van, uh, ik wil, ik wil, je wilt gewoon, gewoon niet als een zeur overkomen, dat ben je helemaal niet. Uh, je bent gewoon, als je, ik ben nu gestopt en als ik een keer ziek word en ik moet naar het kantoor toe... Ja, voel je even een beetje rot, weet je wel. Maar dit moet, je moet honderden... En, 100, 110 moet je zijn. zijn en dat kan Formule je niet zijn auto, En dat is gewoon... Wat zei je? Ik zeg, jullie zijn een soort Formule 1 auto. Alles ja, moet precies zijn en, en, en, dat, en dat is heel moeilijk voor te stellen als je daar misschien niet middenin zit. Je maar je moet wel binnen een week weer die knop omzetten, Want je wil natuurlijk toch daar in China even gas geven. Nou, ik heb, ja, dat klopt. Ik heb nooit heel veel moeite om me voor wedstrijden op te laden. Ik wil altijd. En misschien wel te graag. En dat, had ik, dat, dat is ook gewoon als ik terugkijk naar deze rit te graag is ook niet goed. Dan ben je fysiek alweer terug waar je wil zijn. Ja, ja je dat absoluut. absoluut in. Ik, ik krachttraining merk, ja, krachttraining merk ik, gewoon dat ik. Dat ik ook echt ja. met, met, de, ja, met de dag eigenlijk sterker word. En, uh, maar ja, deze, deze wedstrijd valt zich niet te plannen. 19 februari stond al, uh, al vier jaar in mijn agenda. Dus ja, dan is het ook 19 februari. Ja. Ja. Ik had het liefst 29 februari ja. gehad. Ik vind het ook heel knap hoe je nu zit. Gewoon, gewoon, ja. gewoon en en dat WK-sprint komt er dus aan. Een uitstekende gelegenheid om een revanche te nemen. Ja, ja, ja. ja, zeker. Alleen uh, ja. Nou ja, dat, uh, dat is maar ook wat... Je, uh, ja, het is toch een beetje... Nee, als ik daar aan de start sta, zeker niet. Het is ook absoluut, en dat, dat weet ik ook dat dat zo is. Hè. Ik, ik ga ook absoluut voor revanche. En dan krijg je straks dat je een hele goede rit rijdt. En, je had het dan vorige week gedaan, ja. weet je wel zo. Hè. Maar, ja. maar staat nou is ook weer aan de start trouwens. Ja. Nou, nee het uh, Wordt uh, geen mosterd naar de maaltijd uh, toernooi. Nee, uiteindelijk niet, nee. Kijk, tot te spelen is alles voor de spelen. En daarna, ja, dan moet je... Of je nou gewonnen hebt of verloren. Het gaat ja. uiteindelijk ook weer door. En je wilt het veel heb meegemaakt mogelijk, uh... natuurlijk. Ik bedoel, vier jaar geleden had je, had je wel een medaille. Ja, dat He? heb ik ook vaak tegen mezelf gezegd... Uh, na deze rit. Van, uh, hè, dan zie je ook maar weer hoe mooi het was... vorige, uh, vorige spelen in Sochi. En uh, ja, hoe speciaal het was om samen met je tweelingbroer daar op ja, het podium te staan. Dat was rond, wel... Uh, 500 meter. Ja, zeker. Michel ik had goud. natuurlijk hè, liefst, uh, liefst goud gehad. Maar <laughs> dat ja. blijft. En dat zal, nooit, uh, dat zal nooit veranderen. Tenzij ik over vier jaar nog steeds op dit niveau zit. Nou, uh, daarover gesproken. Ja, Rij over het. vier jaar gewoon nog. <laughs> nou ja, het, het is altijd lastig om überhaupt te kwalificeren voor de Spelen in Nederland. Ja, nee, maar maar ik, vind het, uh, ik vind het geweldig om te schaatsen. Ik vind het het mooiste wat er is. Dus ja, ik wil zo lang mogelijk door. Zolang ik niet word uh, voor, voorbijgereden door, uh, door Jan en Alleman, dan uh, <laughs> zie je mij op de ijsbaan. Ik vind het gewoon uh, ja, ja. geweldig om te doen. Ja. Ja, en geniet je nog een beetje van de Spelen of is het gewoon helemaal ruk? <laughs> Uh, nee, ik, ik geniet op het moment uh, heel slecht van de spelen. Oh, ja. Ja. Ja. Is <laughs> en, uh, iedereen zegt, ik probeer ja, nog eerlijk. te genieten. Nee, maar en, dat, maar dat, dat vind ik gewoon heel lastig. Ja, en, dat, en daar ben ik ook gewoon niet de persoon naar. Nou, ik, ik baal gewoon gigantisch van hoe het is gelopen. Ik weet ook dat ik door moet. Alleen, uh, dat is iets anders dan, uh, dan hier uh, lallend en uh, door het Holland Heinekenhuis. Daar zie je mij gewoon niet. Hey, maar uh, één voordeel. Die spelen zijn vrijwel afgelopen. Dat nou. is voor jou lekker. We ja. hebben nog een, een afstand. Nou, daar zou je toch niet mee doen. Ploegachtervolging. De Mastart. Uh, pardon, de Mastart. Nou, daar wil ik best aan meedoen. Ja, ja? Ik, ik ben alleen niet geschreven. <laughs> nee, dat is niks van mij. Nee, nee. nee ja goed. Wat dat betreft als zijn, zijnde heb je ook maar echt één kans. En ik ben natuurlijk uitsproken 500 meter rijder. Ja. En als je, als je de 1500, 5 kilometer, 10 kilometer en Mastart... Ja, er zijn toch veel jongens die ook al die afstanden rijden. Ja, dat is uh, natuurlijk uh, een luxe. Hè, dat je meerdere afstanden kan. Dat wil niet zeggen ja. dat je dan ook altijd topfavoriet bent. Maar uh, ja, als sprinter 500 meter is maar gewoon één kans. En, uh, en die kans was vorige week maandag. Ronald Mulder, ik vond het wel echt mooi dat je hier even aan tafel kwam. Ja, dankjewel. Ik weet dat je niet veel doet. Uh, uh, <laughs> nee. Je gaat ook niet uh, inderdaad naar het Holland Heinekenhuis... maar hier even aan tafel je verhaal vertellen. Uh, zeker ook na uh, de duizend meter die we hebben gezien. Uh, dan, uh, ja, dan moet ik toch... Terug, terug, terugdrenken aan die 500 meter... die jij die, die geschaatst hebt. Het was wel een mooie wedstrijd. Ik had je ja. veel gegund. Ik vind Loris ook trouwens. We hebben net ook zijn interview gehoord. Het is echt een hele mooie winnaar. Het is echt een hele mooie schaatst. leuke kerel. En volgende ja. keer pak je hem. Ja, Maar wel heel graag pakken, ja. <laughs> <laughs> High five. Jongens, hartelijk dank dat jullie hier ja. waren. Yes. Te gek, yes. Stefan, een grote tijd jou ja, ook bedankt. Jij gaat euh, weer aan werk in de winkel, want er wordt gehuldigd vanavond. Ja, en is, er, eh? is er naar de NOS geloof ik? Dus Zjetten, Zulke, eh, je de bent al bij de NOS, NOS. NOS. hè? Ah, ja, dat ja. klopt. Oh, dat zeg ik twee dan. Rol, dankjewel. Mark Tuitert, hartelijk dank dat je hier wilde zijn. Dat was ook jouw laatste radiooptreden. Volgens mij ga je morgen. Morgen televisie. De Master, finale van de Spelen. Wie weet? Wie weet? Op een gouden medaille van Nederland. Wie wint? Wie wint? Is maar één ding belangrijk, dat is. Sung Hoon Lee kloppen niet met die Koreaan naar de streep. Want die gaat winnen als je hem op een eindsprintje laat aankomen. Dus ja, b -b wij en Sven Kramer... die moeten ergens een plan maken... smeden om zes, zeven rondjes voor het eind... Knuppel in het hoenderok ja. te gooien en weg te rijden. Vrouwen rijden ook, hè? En de dames rijden ook zeker. De, ja, we hebben Schouten. En we hebben Anouk van der Weide. Die zie ik hier al heel lang heel goed rondrijden. En die heeft wel wat goed te maken. Die en die heeft wat goed te ja, maken. voor zichzelf. Want die heeft natuurlijk vier. Ja. Die wil ze natuurlijk verbeteren. Ja, en dat is ook wel eentje waar niet iedereen op let van de buitenlanders. Dus ik hoop misschien dat zij er stiekem zo tussenuit kan sneaken. En dat iedereen elkaar gaat aankijken van wie gaat halen. Nou ja. Niemand. Ik hoor twee tips. Geen Lee bij de mannen. Anouk van der Weijden bij de vrouwen. Jongens, heb je nog iets toe te voegen? Wie, wie, wie, wie, uh, ja. wie maakt de kans? Marvin heeft helemaal gelijk. Single ja. Lee gaat op uh, positie 25 zitten. En die en wacht tot de, de laatste dus. ronde. Uh, nee, dat zeg ik zeker niet. Okay. Want maar, maar, ik verwacht uh, dat, dat er ook heel veel rijders eigenlijk moeten proberen om weg te rijden. De Mantia en uh, ik denk dat soort jongens Bart Swings die vanuit het Skilero komen. Die dat ja. spelletje ja. wel echt kennen, de tactiek. Dus uh, ja, de jongens die je kent vanuit het skileren zie ik uh, ja, morgen op de Mastat ook... Dat uh, is het, hè. de jongens uit het Skieler. Ja, ik, ik kom ook uit het Skieler, mijn jeugd. Die, die rijden voor deze wedstrijd. Die, die, die trainen voor deze wedstrijd. Dit is wat skiler is. Tegen elkaar rijden. Daar hebben ze jarenlang getraind. Dus... Alle buitenlanders die denken van ja, de Nederlanders allemaal leuk die, die, die medailles winnen hier. Maar uh, we kunnen hier een keer niet tegen de tijd rijden. En ja, nu maken wij ook een hele goede kans. Man hele tegen hele man, mensen. vrouw tegen vrouw. hele groep mensen dat. die vanuit het skilleren uh, ja. om deze afstand Heel juist uh, de Olympische Spelen wilden dus, halen. Ja. Een spektakel gegarandeerd. Nogmaals Absoluut. dank, mannen. We gaan even 30 jaar terug in de tijd. Ja, want ik moet even iets vertellen. Want wij hebben, oh. ik heb het al eerder ja. verteld, we hebben altijd een Nederlands plaatje. En daar hebben we een appgroep voor. Ook met mensen op de redactie in Hilversum. Ja. En dan zoeken we elke dag een, een, een plaatje bij het nieuws. En, en op dag één wilde mijn goede collega Jeroen Stomphorst al direct in dat appgroepje. Want hij zei ja, ik wil ook ik meedenken wel, over die Nederlands plaat. Ja. Maar hij vond het moeilijk, hij vond het lastig. Maar vandaag, nou, ja. ik geef het woord aan jou. Want eer wie Ere toe toekomt. jij ja. kwam met een mooie plaat uit de achterkast. Het was een heel mooie dag voor de Nederlandse schaatsport. Helemaal voor Ivo e weet u nog. Ja, zij won toen haar eerste van in totaal drie gouden medailles... op de Olympische Spelen van Calgary. Ze liep trots met een muts rond met erop de tekst Goud, hè? Een verwijzing naar de hit van die winter van Henk Spaan en Harry Vermegen. En omdat dat ook precies 30 jaar geleden is... ligt hij nu op onze Zuid-Koreaanse platenspeler. Ze heten de V-Boys. Dat wist ik daar niet meer. Spaan en Vermegen met Koud, hè? Ingeleid door, jawel, een dolenthousiaste enthousiaste, Mart Smeets. die van Rijen, 4 12 Pap, ja wel 4, 194, en nu weten ze het wereldrecord, Olympisch record. Want taans, die dan niet komt, zeg jij het weer besteld. bandje strakte dan daarna de ster. Maar goed, dat is uh, van heel vroeger. Koud, hè? Van de V-Boys, Spaan en Vermegen. Je ziet hem soms wel eens op televisie. Hij is inmiddels dikker dan 60. En hij repte dus gewoon, hè? 30 jaar geleden, samen met uh, zijn oude kompaan. Inmiddels zijn het geen vrienden meer, geloof ik. Koud, hè? NTO Radio 1. Nieuws met Jan van der Putten. Hoogspanningsnetbeheerder Tennet wil de komende tien jaar 28 miljard euro investeren. Onder meer om de omslag naar duurzame economie mogelijk te maken. 22 miljard is nodig voor Duitsland, 6 miljard voor Nederland, zegt Tennet. De politie heeft de hoop opgegeven dat een Roemeense matroos nog levend uit het water wordt gevist in de haven van Moerdijk. Die man was gisteren op het dek van een Nederlands schip aan het schoonmaken. Volgens de politie is hij waarschijnlijk overboord gevallen. Een Amerikaanse gevangene is op het laatste moment niet ter dood gebracht. De gouverneur van Texas besloot de doodvonnis van Thomas Whittaker om te zetten in levenslang. Vooral op verzoek van zijn vader. En in Italië neemt het geweld in de aanloop naar de parlementsverkiezingen toe. Die zijn op 4 maart. Er zijn steekincidenten gemeld. Er worden hakenkruizen geklad. En de minister van Binnenlandse Zaken van Italië waarschuwt dat de maffia de verkiezingen probeert te kapen. Ah, en bij Verkeersinformatie. Er zijn flinke problemen tussen Den Haag en Rotterdam... door een storing in de Benelux-tunnel. De Beneluxtunnel is in beide richtingen dicht. Vooral vanuit Den Haag staat file. Op de A4 begint die file al bij Den Hoorn. Ruim een uur vertraging tot aan Vlaardingen-Oost. Op de A13 extra drukte en ook een ongeluk op de A13 richting Rotterdam. Tussen Iepenburg en Rotterdam Airport nu 11 kilometer. De vertraging is ruim 25 minuten. Een autobrand op de A12, Duitse grens Utrecht... tussen Zevenaar en Knoppend-Waterberg, 6 kilometer file. De A20, vanuit Hoek van Holland naar Gouda... vanaf Vlaardingen-West tot Rotterdam-Krooswijk, 20 minuten vertraging. En op de A27, Breda-Gorkum, een ongeluk bij Werkendam. De file vanaf Hooipolder is 8 kilometer lang. Radio Olympia. Met Patrick Lodiers en Jeroen Stomporst. En zoals wij elke dag een talig plaat hebben wij ook in Radio Olympia elke dag een druk te maken. Pas op, nu volgt een mening. De Druk maken! En vandaag is dat Marcel van Roosmalen. Ja, nee, dat ook. Het begon ooit zo. Je bent Nederlander en je bent bij de Olympische Spelen. Dan trek je je oranje shirt aan en ga je naar een huis dat Holland Heinekenhuis heet. Daar zijn nog een paar duizend Nederlanders. Je drinkt een Nederlands bier, wat je betaalt met een nieuw systeem van de Rabobank. En dan ga je heel erg hard schreeuwen en meezingen met Nederlandse artiesten... en met z'n allen kijken naar sport. Maakt niet uit wat als er maar een Nederlander een Olympische medaille wint. Daarna kwam, het zal de evolutie zijn, ook Umberto Tanner bij. Hij sprak langzaam de naam van de medaillewinnaar uit. Lettergreep voor lettergreep. En ondertussen werd er van achteruit de zaal... over de feestende feesten hoofden heen... een enorme karton, kartonnen medaille doorgegeven. En dan riep Umberto, die is voor jou, die is voor jou. Die heb jij verdiend, zie je hem? Ja, natuurlijk zag je hem. En je weet ook al wat je moet zeggen... Dat je het hier allemaal voor gedaan hebt. Dat je hier vier jaar voor hebt afgezien. Dat het fantastisch is en het allerbelangrijkste... dat zo'n feest eigenlijk alleen door Nederlanders gevierd kan worden. En dan zetten wij met z'n allen het Wilhelmus voor je in. Of We Are The Champions. Dat is weliswaar geen Nederlands lied, maar wel een beetje. Een schitterende traditie. En waren er die er trots op van werden. Maar in Pyongyang is de klat erin gekomen. De sfeer kwam er maar moeilijk in in het Holland-Heinekenhuis hoezeer ex-schaatser Mark Tuitens in zijn glimmende jasje... en Roel van Velzen, jezus Roel van Velzen, hun best ook doen. De Telegraaf, ere wie Erik toekomt, signaleerde het probleem als eerste. De reden, te veel buitenlanders tussen de Nederlanders. Een probleem dat ze bij de Telegraaf ook regelmatig in Nederland signaleren. Bij sommige huldigingen lag het buitenlanderpercentage op meer dan 15%. En dat huldigde volgens de krant toch anders. Sven Kramer, onze Sven Kramer moest bij zijn eigen huldiging het publiek manen om stilte. Hij zei letterlijk, we staan hier ook voor jullie hoor. Later die avond gooide hij en de andere leden van de achtervolgingsploeg nog een tegel het publiek in, waardoor er twee gewonden vielen. Gewond raken omdat sporters tijdens een huldiging een tegel met een medaille erin op je kop hebben gegooid. Denk daar eens over na. Dat kan alleen in ons Holland-Heinekenhuis. Jaap de Groot, chef-sport van de Telegraaf, legde in Telesport Korea uit dat het incident stond voor een dieper sentiment. Er waren verhoudingsgewijs te weinig Nederlanders in het buitenland. De sfeer was in Korea zo slecht dat de medaillewinnaars tegenwoordig opzien tegen een tocht naar het Holland-Heinekenhuis. Samenvattend: het ligt niet aan ons. Heineken is ons bier. Alleen wij weten hoe we daarmee om moeten gaan, en dat het huldigen van onze sporters door het meebleren van muziek van onze B-artiesten beter gaat op de juiste hoeveelheden Nederlands bier. Als Nederlanders verkleden buitenlanders weten nog niet dat we zonder ons bier helemaal niet zo gek zijn. Gisteren werd Suzanne Schulting gehuldigd. Het ging er ouderwet spontaan aan toe in het Holland-Heinekenhuis. Van je hela, hola, enzovoorts. Alles wat ons land zo klein maakt. Dankjewel, Telegraaf. Dankjewel Heineken. dankjewel je van Velzen. Dat is onze druktemaker Marcel van Roosbalen. We gaan nog een keertje luisteren naar de Olympisch kampioen van vandaag. Vorige week pakte hij al de titel op de 1500 meter. En een paar uur geleden, nou, dik uur geleden, pakte hij ook de titel op de 1000 meter. Tjeltnuis, nu bij Steven Dalebout. Yes, haal eens die badem. <laughs> ja, lekker. Wat heb je gedaan? Tweede gouden gepakt. Ja, echt, echt gekke shit. Echt uh, heel, heel, heel lekker deze. Dat betekent nogal wat. Hè? Dat betekent dat je ja, uiteraard je tweede pak hebt gehaald. Maar ook dat je de koning van dit nooit bent. Ja, dat, dat, dat, dat zien we allemaal nog wel. Ik, heb gewoon, uh, ik ben zo blij dat het dat gewoon genoeg was. Het was niet de race waar ik op hoopte, maar het was goed genoeg. En uh, dat is alles wat telt. Weet je? Ja. Die strijd werd van, van buitenaf natuurlijk enorm opgevoerd. Uh, tussen jou en Lorentzen. Heeft dat bij jou zelf nog meegespeeld? Zeker. Zeker, ik was onder, onder de indruk van zijn 500. Uh, maar ik, ik denk ook niet dat hij... Uh, het is een goede tijd dat hij reed natuurlijk. En, uh, maar ik denk dat als je 4 6 rijdt op een 500 meter rondje... dat je nog harder kan. Maar het is maar net of je dat durft op een 1000 meter. Het is gewoon, je, moet, je moet hem kunnen doorknallen. En nu begon hij iets langzamer en, en reed hij door. Ik dacht, oh 1-7, pittig. Maar, uh, ach, weet je, morgen is iedereen die tijden vergeten. En uh, telt alleen de kleur die je om je nek hebt hangen. Ik wil nog wel even over jouw race weten: die laatste kruising. Hè? Ik, moest, ik, haal, ik hield even mijn adem in. Dat kun jij natuurlijk niet op dat, uh, dat vermogen. Of deed jij het ook? Dat deed ik bijna. En ja, uh, want dat ging bijna fout. Ik ben Mika zeer dankbaar. Ja. Is dat, een, uh, is dat iets wat, wat hij dan gewoon ziet als zo'n ervaren ja. schaatser, dat, dat dat moet gebeuren? Ja, de ervaren schaatsers zijn met een beetje, klinkt niet met sympathie. Uh, je, moet dat, uh, je moet dat aanvoelen, je moet dat aanzien komen. En als jij, ik rijd harder in de buitenbaan, hij ziet dat. Hij ziet of ik mee ga lopen. En dan kan je dat incalculeren. Dus of hij houdt in of hij zet nog aan en hij zag dat hij niet meer ging halen. En dan blijft hij naast mij, dat is heel netjes. Ja. Je hebt twee keer gehouden, Er zit een verschil tussen... Iets kunnen en het vervolgens ook doen. En dat verschil heb jij deze spelen overbrugd. Hè? Ja, heb je enig idee hoe je dat nou voor elkaar hebt gekregen? Met, eh, uh, met, uh, ja. Pff. Ik denk dat, dat die laatste rit nu typerend was voor mijn hele seizoen en mijn hele werk hier naartoe. Het was gewoon een mentaal spelletje. Zeker na die valse start. Was gewoon echt, ik moest mezelf echt resetten en uh, proberen gewoon weer op te laden. En uh, dat heb ik gedaan en, uh, en dat is genoeg geweest. hangt hier op je borst, die gouden plak. 600 gram, dankjewel. dankjewel. Gefeliciteerd. Kjell, thuis was dat met zijn gouden medaille. Mocht u het niet gehoord hebben, Die is nu al uitgereikt. Omdat morgen een massastart is. En er zijn een aantal uh, rijders die morgen ook boekten. Dus mochten die vandaag een medaille winnen, ja, dan konden ze morgen niet ophalen. Vandaar hier op de Oval voor het eerst een medailleceremonie En meteen het Wilhelmus. Dat was mooi. Zeker. En e inmiddels aangeschoven de allereerste skeletonster namens Nederland op de Olympische Spelen, Kimberly Bos. Welkom. Hoi. Hoe heb jij geluisterd naar Kjeld Nijs? Um, ik zat in de auto. Oh, en? Ja, ik moest hierheen komen. Oh, ja. uh, nee. Hebben wij, voor... maar... Hebben wij dat nou op onze geweten? Stond de radio niet aan? Nee, want ik heb geen idee hoe ik die uh, op de NOS krijg. Via een app? Daar ja, kom je ja. nu mee, Patrick. Ja. Uh, nou, Lekker nou, ja. is dat. In ieder geval, uh, je hoorde Kjeld Nijs, hij is natuurlijk super blij met de uh, twee gouden plakken. Maar uh, laten wij ook eens even kijken wat jij allemaal gepresteerd hebt op deze Olympische Spelen. Wat doet ze het goed? Kimberly Bos op haar eerste Olympische Spelen verbetert zich eigenlijk met elke run. Dit ziet er allemaal nog goed uit. Op weg naar de lastigste bocht dus op de baan. Daar is die bocht 9. Kijk eens hoe goed ze daar doorheen komt, zegt Kimberly Bos. Geweldig! De eerste run was echt perfect. Tweede run was heel bedrandje. maar ik heb net de wand geraakt. Maar al stukken minder dan gisteren. Dus ja, gewoon een goede vooruitgang. Echt heel tevreden mee. Daar gaat ze voor de laatste keer naar beneden op deze baan in het Alpensia Sliding Center. Laat zien Kimberly Bos dat ze thuis hoort op de Olympische Spelen. Nog één keer alles uit de kast. En ze komt daar in een tijd van 52 0 Toch weer uitstekend gedaan. De op één na snelste run van de vier. En ze mag hier hartstikke tevreden mee zijn. Ja, ik ben heel blij. Ik ben achter geworden op de Olympische Spelen. Op mijn allereerste Olympische Spelen. Als de allereerste Nederlander ooit in mijn discipline. Ja, ik kan niet trotser zijn. Ja, Kimberly. Ja, Leuk, hè? Of niet? Hoe luister je naar jezelf? Ik vind het verschrikkelijk om mezelf te horen, eigenlijk. Ja? Wij zijn het wel gewend inmiddels, hoor. Heb je een paar keer gehoord hier op de radio? Hartstikke leuk. Ja, ja. ja en je klinkt toch anders als je het terug hoort dan als je het zelf ja. hoort. Ja. Maar het gaat natuurlijk over wat je bereikt hebt. En daar mag je ja. toch zeker tevreden ja, over zijn? Nee, zeker, zeker. Ja, zeker. nee, Ik ben ik nog ben steeds heel trots. Ik was toen trots, maar nu nog steeds. Ja. Vorig jaar werd je derde op deze baan tijdens de World Cup. Had jij zoiets van, oh dat ga ik weer doen. Nou, dat euh, zit erin. ik wil zeggen dat, dat uh, zeker niet uh, in, in niet zozeer dat ik niet voor de medailles wil gaan. Sorry. Maar uh, in onze sport is het gewoon elke keer op je, als je op een baan terugkomt... moet je opnieuw beginnen in die zin dat de bochten dezelfde kant op gaan... maar het ijs wel anders kan zijn. Er zit uh, ook heel veel verschil tussen. Ja, en nu zeker als je kijkt naar vorig jaar... waar ze er net een laagje ijs op hadden liggen en het net open was. En nu is hij het hele seizoen open geweest en staat hij er gewoon compleet anders bij. Dus het was oh, okay. echt weer... Uh, en was een dat toen in jouw voordeel dan? Sorry. Ja. <laughs> nou, uh, en, en niet zozeer toen was het mijn voordeel. Maar uh, toen heb ik gewoon op twee runs neergezet zonder grote fouten. Waar alle andere dames één run neerzetten zonder fouten of geen. En dat was gewoon de reden waarom ik op podium stond samen ja. met twee anderen. En de rest niet. Het ijs was anders, maar hoe anders was het gevoel? Omdat dit natuurlijk nu de Olympische Spelen waren. Uh, nou het gevoel op de slee was uh, exact hetzelfde. Zodra ik op een slee lag, was ik eigenlijk gewoon alleen maar bezig met wat ik normaal ook doe. En dat sleeën. Maar eromheen was natuurlijk heel veel, uh, heel veel anders. Heel veel mensen op de baan. Uh, mensen die schreeuwen bij de start. Uh, ook eigenlijk best wel veel Nederlanders, vond ik. En uh, nou ja, alle media die eromheen hangt is natuurlijk ook wel even, even wat anders. Heb je wel genoten? Ja, nee, ik heb er heel erg van genoten. Het was echt heel leuk om te doen. Ja. Ja, want uh, dat is natuurlijk iets compleet nieuws. Hè? Jullie zijn zo'n rondreizend circus. Uh, Esmee Visser zit er ook. Esmee, welkom maar ook. Jij, we gaan jou zo meteen nog even uitgebreid te spreken, hè? Ja, natuurlijk. Maar ja, Esmee, jij bent ook natuurlijk relatief nieuw. Maar die, die media hangen altijd om dat schaatsen heen. Bij het rodelen en bij het skeleton en zo is dat natuurlijk heel anders. Hè? Jullie een soort anonimiteit meer dat is er voor ons Nederlanders. Er zijn meer de, de Duitsers, de Alpenlanden die daar allemaal op afkomen, toch? Uh, je zou het verwachten, maar ik heb ook heel veel Engelse interviews uiteindelijk okay. nog wel gedaan. Dus ja. het wordt wel opgepikt van hé, hey, het is een nieuw land en uh, hmm, we moeten toch maar even kijken hoe dat zit. En, uh... Ja, en hier ja. is alles zo groot natuurlijk op ja. het spelen. Ja, het is, kijk, normaal gesproken, als wij uh, Mixzone hebben na een wedstrijd, dan, uh, nou ja, dan staan er inderdaad alleen de Duitsers en uh, altijd en is een keer iemand anders. Ja. Maar uh, nu was het wel uh, vrij Het is geen gemixte zonde bijna. Nu, een maand geleden heb ik je ook al mogen interviewen in de nieuwsbv. En toen hadden we het over wat je wilde behalen. En het ging voor jou vier constante runs. Dat, dat heb je volgens mij uitstekend gedaan. Want dat, dat, dat, dat, dat, dat kwam komt, dat, dat komt helemaal goed. Alleen heb je voor je gevoel nog ergens iets laten liggen? Nee, ik heb echt alles eruit gehaald wat ik kon. De eerste dag was natuurlijk... Uh, de tweede dag was beter dan de eerste dag. Maar dat had er puur mee te maken dat we gewoon video teruggekeken hebben... en nog net wat dingetjes uh, verbeterd hebben. Maar ja, dat, daar had je echt een video voor nodig. Dat had ik op de dag zelf niet kunnen doen. En uh, ja, ik heb echt, echt het allerbeste eruit gehaald. Ja. En heb je skeleton op de kaart gezet in Nederland? Ik hoop het. Ja, ik, ik nee, vind ja. het wel. <laughs> nee, ik zou het leuk vinden als het uh, in die zin wat aanslaat en we ja. hier... Uh, ja. wat meer atleten uitkrijgen uit die zo gek zijn als ik. En, en Jeroen, weet je wat mooi is? Nou. Kijk, ik, ik mocht er al interviewen, dus dat, dan weet ik dat. Uh, en dan kan ik me dat ook goed voorstellen. Zij uh, slapen natuurlijk in het Olympische dorp. En uh, dan heb je daar een, uh, een, een appartementje. En dan uh, lig je waarschijnlijk met andere supporters. Maar... Supporters niet, meer. Uh, support, supporters. supporters en uh, zij oefenen uh, in hun kamer, op hun sleetje. Huh? Toch? Ja, maar nou, mijn sleetje was niet in mijn kamer, deze keer... Want... De afstand tussen het dorp en de baan was relatief groot en onhandig met de bus. Dus we hadden een container op de baan. En daar heb je ook alweer opgeoefend? Ja. daar gaan ze erop liggen en dan gaan ze gewoon, gewoon liggen ze gewoon in die container op hun sleetje... zonder dat het beweegt en dan visualiseren ze de, de, de race. Dat was het toch? Ja, en dan ofwel met of zonder video. Eigenlijk moet jij natuurlijk zo'n zo, zo VR-bril hebben. of okay. niet, met de baan. Ja. Is dat iets? Ja, dat, wel? dat is, is, is misschien nog beter dan een laptopscherm. Maar ja, uiteindelijk visualisatie komt ook vanuit... Toch van al vanuit jezelf. En uh, ik denk dat het misschien de beleving wat mooier maakt. Maar ja. uh, het resultaat zal hetzelfde zijn. Heb je dan die, die, die, deze koers, deze afdaling? Heb je die helemaal in je hoofd? beetje links, links, weet ja, ik je daar. Ik kan exact hoe die gaat. Ik kan, ik kan exact uh, de baan sleien. Bijna laten me zeggen. Ik je hem nu zo voordoen? Je ik... Tot, tot, dan zeggen, zoals ook de, ik kom bijna twee, seconden uit, laat me zeggen. Ja? Ja, zo eruit nou gezet is. Dit is een video van NOS, of, of tenminste hij is van de Olympic Channel, ook ja? daarvan. En dan zie je ze gewoon naast elkaar en dan gaat het echt... Uh, ja. Op een gegeven moment gaat, loopt het iets, iets uit, maar dat komt omdat het volgens mij een slee is. Dus <laughs> niet zo dat, ik, dat ik weg gewoon wat langzamer dan de mannen zijn, want ja. we zijn wat lichter. Ja, Jee, Mina. Dat vind ik heel bijzonder. Dat je dat echt... Want kijk, Esmee die weet, ik ga altijd links om. Maar bij jou is het wat anders natuurlijk. Ik ga ook wel eens rechts om, ja. Ja, daarom. En wat heb je gedaan toen jouw wedstrijden of jouw runs achter de rug waren? Wat heb je allemaal beleefd hier op de Olympische Spelen? Nou ja, heel veel. Ik ben natuurlijk in eerste instantie vanaf de baan meteen naar de NOS-studio gegaan. Wat al een hele ervaring was... Um, en uh, nou ja, dan kom je een keertje s'nachts s om drie uur terug in het dorp. En dat is op zich ook best grappig. En dan ga je naar de eetzaal. En dan zitten er ook nog werkelijk andere atleten die ook nog wakker zijn. Ja, joh. Dus ik was niet de enige. En ook zeker niet de enige van mijn sport die avond. En ja, toen heb ik uh, wat interviews gedaan. Maar ik kan ook bij andere sporten kijken de afgelopen dagen. En dat was heel erg leuk. Want... Uh, ja, ja, gisteren shortex short Tech Stadion. Iedereen werd gek. De deden natuurlijk mee. Dus het zat, het zat helemaal vol. Ja, het echt geweldig om bij te mogen zijn. Ja, ja, ja, ja, je kan overal naartoe natuurlijk. Ja, je moet wel nog steeds een kaartje okay. hebben voor, voor de indoor evenementen. Maar outdoor kan ik zoveel heen, ja. Maar dus je hebt veel sporten bezocht. Heb je nog andere ja. dingen gedaan hier in Gangnung? Ja, uh, nou ja, niet zozeer in Gangnung. Maar we zijn vandaag met een groep sportjes van, van Skeleton uh, met de bus erop uit geweest. Vanuit het Olympisch dorp zijn we uh, naar een, naar een uh, natuurpark geweest. En daar hebben we een boottocht gedaan en we hebben Koreaanse thee gedronken. En uh, we hebben zelfs nog hoogschieten uh, gedaan. Dus, uh, echt een beetje sightseeing. Uh, ja, ja, echt even, even gewoon het en even wat anders doen. Heeft dus, die bubbel uh, uit ook. Ja, dat nee, was wel leuk, want dan zie je ook nog eens wat van de omgeving. Want ja. Korea, ik vind Korea echt wel een mooi land. Ja ja wij hebben niet zo heel veel gezien inderdaad en dan, dan denk ik op een baan. zitten we nou in azië of zitten we er niet maar goed uh, gaat die over ons zondag dan de slotceremonie ja en ja ik ben er ook bij ja, ja. natuurlijk nee maar kijk je ernaar uit ja ik ben benieuwd ik, uh, ja, ik ben natuurlijk bij de slotceremonie in de, op de yog geweest en als ik de open ceremonies vergelijk, was dit gewoon nou ja, gigantisch. Dus ja. ik ben benieuwd of de, de sluiting ook zo is. Want de, jo de jocht is de, de, de, de Youth Olympic Games? Ja, Youth Olympic Games. Ja, ja ik ben naar in Innsbruck geweest. Zeg maar, uh, uh, jij hebt het over zondag, maar ik kijk nog even wat verder uit. Kim, die zien we jou over vier jaar terug? Uh, ik ga wel mijn best doen. Ik blijf zeker ja? En, uh, nou ja. Kan je dat <laughs> leven volhouden ook? Want dat lijkt me ook wel lastig. Of heb je ondersteuning? En... Uh, ja, ik weet niet hoe de situatie nu is. Nee. En dat moeten we allemaal maar kijken als ik in Nederland ben. Maar uh, in principe als ik het financieel rond kan krijgen... dan blijf ik gewoon sleën. Ja. ja, want talent heb je. Dat is nu wel duidelijk. Ja, en ik denk dat er ook nog veel meer in zit... en dat nog lang niet alles ja. eruit is. Dus. Maar nu met deze achtste plek... dan zijn er toch wel genoeg financiën om jou te blijven steunen? Ja, ik ben er heel positief in gestemd, maar ik heb er vooral nog niet mee bezig gehouden. En eigenlijk nee. had ik ook nog geen zin om er de afgelopen dagen al druk om te gaan maken. Ik dacht dat komt wat ik in Nederland ben. Eerst even nagenieten van deze Precies. natuurlijk. En uh, daar heb je alle recht op natuurlijk. Geweldige prestatie. En, en ik wil nog één ding weten. Uh, uh, wat jij, jij zei al, oh, het is aan Duitsers, de Alperlanden, en dan komt er zo'n meisje in het oranje aan. En ik sta er dan een beetje raar te kijken... Inmiddels valt het mee, maar vorig jaar, echt na, na de World Cup, waar ik voor het eerst op podium in mijn, mijn eerste World Cup-seizoen sowieso. Hou ja. als iedereen wel zo. Huh? <laughs> dus ja, dat is wel leuk. Maar dat geeft ook wel weer heel veel support van, van andere landen. Omdat ze iets hebben van, oh, het is een keer wat anders. Dus dat is ook wel weer leuk. Ja. Kimberly Bos. Ja, dank dat je hier even heen wilde we komen. We hebben van je genoten hoor. Geen probleem. En je gaat opletten of we je zien zondag bij de slotseerbal. Is goed, dank Vast je wel. Zeker. De halve finale vandaag bij het Olympisch ijshockeytoernooi. Op dit moment spelen Duitsland en Canada tegen elkaar. En vanochtend was die eerste halve finale tussen Tsjechië en de atleten uit Rusland, zoals de ploeg officieel genoemd moet worden hier op de Spelen. Jeroen Gutter, jij hebt dat bekeken en je zag de Russen met 3-0 winnen. Uh, is dat de nieuwe Olympische kampioen, denk je? Nou, zover is het nog niet. Hè? Er moet nog een finale worden gespeeld. Maar ze staan in ieder geval in de finale. En ze hebben nu een kans van. Ongeveer 50 op die gouden medaille. Dus je bent in de buurt. Maar waren ze goed? Ja, ze spelen al het hele toernooi goed. Ze hebben de eerste wedstrijd weliswaar verloren van Slowakije, maar dat was onnodig. Stonden ze 2-0 voor, lieten ze de teugels een beetje vieren. Nou, dat hebben ze beduidend anders gedaan in de wedstrijden daarna. 8-2 tegen Slovenië, 4-0 tegen Amerika, 6-1 tegen Noorwegen. En eigenlijk hebben ze die lijn doorgetrokken vandaag in de wedstrijd tegen Tsjechië. Een moeilijke tegenstander, altijd heel defensief, heel hecht... Kom daar maar eens doorheen, zonder dat je zelf te veel ruimte weggeeft. En ik denk dat de Russen daar fantastisch in geslaagd zijn. Veel beter dan eigenlijk in voorgaande toernooien. Want dat is steeds het probleem geweest. Dan hadden ze een fantastische selectie met heel veel sterren. Al die NHL-sterren die dan altijd wel meededen. Die zijn er dit keer niet bij. En dan ging het fout in de kwartfinale. En vaak speelden ze dan super ijshockey in de, in de eerste ronde. Maar dan lieten ze het lopen op de momenten dat het echt moest. En dat is nu beduidend anders. Het is een team dat goed geconcentreerd speelt focus is aanwezig. En ik denk dat op basis daarvan Rusland... Eh, en ook op basis van het feit dat ze meer kwaliteit hebben dan andere teams... wel de, de grotere graden is, ja. Oké. Okay. En wat de, de, de Tsjechen, die hadden de Amerikanen uitgeschakeld... werd daar meer van verwacht in deze, deze wedstrijd? Van de Tsjechen? Ja. Nou, de Tsjechen hebben een prima toernooi gespeeld. Ja, en, Het is wat ik zeg. Uh, die, hebben een, uh, die hebben een speelwijze die, die lastig te kraken is. Dat bleek eigenlijk ook in de voorgaande wedstrijden. Ze winnen niet dik, maar ze winnen meestal wel. Ze hadden, Tsjechi, uh, of ze hadden Canada verslagen in de eerste ronde. Weliswaar de penalty shots. En datzelfde geldt uh, voor de Amerikanen in de kwartfinale. Maar ze hebben zich goed geweerd in deze halve Ze hebben een aantal kansen gehad om de score te openen. Maar uiteindelijk geeft dan toch de individuele klasse van spelers... als Datsjuk, Guzef en Kovalchuk de doorslag in zo'n wedstrijd. En eigenlijk is dat maar goed ook. Want de Russen die spelen met flair, die spelen om te winnen. Die hebben al een heleboel mooie dingen laten zien in, in dit toernooi. Dus wat dat betreft is het dik verdiend dat Rusland gewoon doorgaat naar de finale. Ja, en dan is het Duitsland of Canada in de finale. Wat, wat gebeurt er momenteel? Nou, dat is uh, behoorlijk sensationeel. Er is één periode gespeeld, die is net afgelopen. En Duitsland leidt met 1-0, doelpunt in de powerplay. En dat zou natuurlijk een, uh, een onwaarschijnlijk scenario zijn als de Duitsers doorgaan naar de finale. De Duitsers uh, hebben één medaille in de historie onder de vlag van West-Duitsland. Dat was in 1976, een bronzen medaille. Dus uh, nou ja, ze hebben nu in ieder geval uh, twee shots uh, voor medaille. Vandaag als ze de finale halen dan sowieso. En anders uh, spelen ze nog tegen de Tsjechen. Maar het zou, uh, het zou zomaar kunnen, want uh, die Duitsers hebben toch best wel indruk gemaakt... Uh, met name in de wedstrijd tegen Zweden, die ze hebben gewonnen in de kwartfinale. Daar hield eigenlijk ook al niemand rekening mee. En uh, de Canadezen die hebben het uh, ook knap lastig gehad in de eerste periode. Dus uh, ja. ja, dat zou, dat de uh, zou een verhaal van Jeroen? de dag zijn hoor. ja Dat zijn de favorieten toch Jeroen, Canada eigenlijk, in deze wedstrijd, normaal gesproken. Ja, normaal gesproken wel. Maar nogmaals, uh, ik weet niet in hoeverre jullie dat verhaal wel eens belicht hebben in de uitzending. Uh, de NHL, de belangrijkste competitie ter wereld in het ijshockey, uh, heeft dit keer de spelers niet vrijgegeven om mee te doen aan de Olympische Spelen. En dat betekent dat er heel veel andere spelers uh, meedoen. Spelers van college niveau, spelers uit uh, Europese competities. Ja, Canada mist dan natuurlijk wel gewoon echt uh, de, de 200 beste spelers uh, ja. die ze hebben. Dus ja. ja, dan kom je wel bij een ander niveau uit. Dus dan kun je zeggen, ja, ze werden van de laatste vier keer werden ze drie keer olympisch kampioen. Maar dat telt nu dan even niet. Die spelers die nu op het ijs staan, die kunnen echt goed ijsockey, hoor. daar gaat het helemaal niet om. Nee. Maar ja, dat is wel van een andere orde van grootte. En de Russen, die hebben een groot aantal sterren teruggehaald uit de NHL naar de KHL. Hun eigen competitie. Ja, dat zijn jongens met veel ervaring, met veel kwaliteit. En... Uh, dat geeft tot nu toe geeft dat wel de doorslag. Ja. En als je dan deze Canadezen ziet spelen tegen, tegen de Duitsers... de DEL, dat is de Duitse competitie. Dat is ook een prima competitie. En dan zie je dat dat elkaar eigenlijk niet heel erg veel ontloopt. Ja, Jeroen, jij volgt natuurlijk al jaren dat ijshockey euh, ook op te spelen. En euh, wat, wat doet dat dan met deze competitie nu die NHL-stellen niet zijn? Dat is het niveau misschien lager, maar is het overal misschien wel spannender? Nou, in ieder geval is er meer ruimte voor, uh, voor uh, verrassingen. En de Duitsers zijn daar de personificatie van natuurlijk. Want uh, die had eigenlijk niemand verwacht in een halve finale... laat staan een finale als ze die gaan bereiken. En dat is natuurlijk wel het aardige. Je krijgt een, een grote verrassingselement uh, krijg je in het toernooi. Aan de andere kant... ja je ziet niet het beste van het beste ijshockey. En dat is dan wel weer jammer, want dat hoort eigenlijk wel uh, op de Olympische Spelen. Sinds 1998 in Nagano deden dan uh, de grote kanonnen, de toppers uit de NHL, die deden mee. En ja, dat heeft voor uh, heel veel zeer memorabel ijshockey gezorgd uh, sindsdien. En het feit dat ze er nu niet meedoen, ja, dat, uh, ja, dat is toch jammer. Dat is echt jammer. Heb, je wel, heb je wel mooie wedstrijden gezien, clashes? Zeker. Ik heb uh, hele mooie wedstrijden gezien. En vandaag was er toch ook wel een voorbeeld van. hoor. Ondanks het feit dat het 3-0 werd. Maar zo makkelijk was het helemaal niet. Uh, als je me vraagt, heb je ook echt uh, legendarische wedstrijden gezien? Die we ons uh, tot in lengte van jaren zullen uh, herinneren. Nee, nog niet. Hopelijk de finale. Ja, ja, en deze kan het ook worden, toch? Duitsland tegen Canada. Duitsland ja, dat nog altijd voorstaat dus. Dat wel, ja. ja, ja maar ja. ze moeten nog twee periodes overleven. Dus het is nog een aardig eentje. Het is nog lang... Oké, okay, de finale is uh, zondag om uh, tien over vijf in de Nederlandse ochtend. Dankjewel, Jeroen. Jeroen Gruuter was dat. We horen hem vast nog later uh, over die wedstrijd Canada tegen Duitsland. Tussenstand dus 0-1. We hebben nog een minuutje. En Sme is er ook al. Sme Visser, ik zei het al. Van harte welkom. Ja, dankjewel. De gouden Esmee-visser. Dat dacht ik wel. <laughs> ja, nogmaals, ja. van harte gefeliciteerd. Dat kan ik niet vaak genoeg zeggen. Nee, ja. ja. Heel erg bedankt. Ja, de, de vijf kilometer. Hoe is het met je medaille? Heb je niet bij hè zeker? Hè? Nee. nee. Nee. Hij, hij is best je? wel zwaar. Ja. <laughs> Waar heb je hem? Um, nou, ik had hem op, gewoon op mijn nachtkastje liggen al die tijd. En toen werd ik erop gewezen dat het misschien niet heel handig was... Een, Mensen die binnenkomen en schoonmakers en zo, dat het toch wel... Uh, ja. Nou ja, misschien... Ja, die maken ze dan even netjes schoon ook, hoor, oh. je medaille. Zo oh. zijn ze. Jij ja, nou ja. Ja, ja. Heel... Ja, hebt je medailles ook op je nachtkastje liggen, ja. toch? Goed. Maar mee, we gaan zo meteen naar het ja. nieuws uitgebreid met je praten. Uh, uh, over de race, over wat je ook allemaal beleefd hebt hier op de Olympische Spelen. En dan gaan Suzanne en, uh, Schulting ook nog horen, want die stond op het hoogste podium op Plaza. Het wordt nog oh, een mooi uur. Weet radio Olympia. Tot zo meteen. Tot zo. Tio Radio -in.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 Want Yes helpt je groeien. Think Yes, en IBC. Ik was zo blij met die taallessen. Jij hebt het recht goed te doen. Taalles geven aan nieuwe Nederlanders bijvoorbeeld. Zo vergroot je hun kans in de samenleving. Meer kansen staan op kansfonds.nl. Kansfonds geven om een ander. Zondag live op Fox Sports Eredivisie. De topper Noord PSV. Laat Feyenoord de Kuip weer schudden